Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn uitspraken in twee belangrijke stikstofzaken. De eerste gaat over Schiphol. Het kabinet wilde de luchthaven dit jaar nog verplicht laten krimpen om de uitstoot omlaag te krijgen. Je hoort verslag even Nick Wouters. Luchtvaartmaatschappijen zeiden we zijn hier tegen, sowieso tegen het besluit, maar ook de manier waarop het genomen is. Want dit kan je niet zomaar even als kabinet beslissen. Dat moet je ook doen met de omwonenden bijvoorbeeld of met de luchtvaartmaatschappijen. Ons is niks gevraagd. Terwijl dat wel volgens Europese regels zou moeten. Nou, de rechter is het daarmee eens. Verplichte Schipholkrimp is voorlopig dus van de baan. Dan is er dus nog een zaak. Die ging over de manier waarop de hoeveelheid stikstof die wordt uitgestoten wordt berekend. Milieuclubs wilden een strengere rekenmethode dan er nu is. Maar de hoogste rechter vindt dat niet nodig. Ja, en dan is er ook nog een debat in de Tweede Kamer... waarin het veel over stikstof zal gaan. Partijen willen van het kabinet weten hoe het nu verder gaat... na de provinciale verkiezingen van vorige maand. Het debat zou eigenlijk gisteren zijn... maar is een dag uitgesteld omdat premier Rutte ziek was. En heb jij een elektrische auto? Let dan even goed op, want de prijsverschillen tussen stekkerplekken zijn enorm. Dat zegt een vergelijkingssite. De verschillen tussen de verschillende steden zijn groot en ook de verschillen tussen laadpalen en laadpassen onderling zijn groot. Dat betekent dat je zomaar aan de ene laadpaal bijvoorbeeld 35 cent betaalt en aan de andere 62 cent. En in Utrecht betaal je maar liefst 79 cent. Dat komt deels door de afspraken tussen laadpaalbazen en energiebedrijven. Waarschijnlijk gaan de prijzen uiteindelijk overal zakken, nu de energieprijzen dalen. En dan nog een mooi verhaal uit het plaatsje Schonere Woord in Utrecht. De dorpsupermarkt daar dreigt een kopje onder te gaan door de hoge energieprijzen. De bewoners begonnen een inzamelingsactie en hielpen mee in de winkel, vertelde, vertelde de eigenaar eerder. Ik heb voor de diepvriezers heb ik een uh, pensionado dierenarts, laat ik maar zeggen. Die komt iedere vrijdagmorgen om 7 uur. En die is om half negen klaar. En dan is de diepvries mooi uitgepakt, netjes gespiegeld en netjes gevuld. Wat zegt dat over Nou, Dat het een hechte gemeenschap is, denk ik. Dat ze er heel veel voor elkaar over hebben. Met het geld van de inzamelingsactie zijn nieuwe energiezuinige vriezers gekocht. Het scheelt zo'n 150 euro per week en de winkel is daarmee gered. Het weer nog opnieuw een flink zonnige dag met alleen in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt vandaag maximaal een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan van de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen voorbij. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de knooppunten De Hoek en De Nieuwe Meer over 8 kilometer. Het oponthoud is daar zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 Uit de hitlijsten van 1975 De nummer 1 hit in ons land was Una Paloma Blanca van de George Baker Selection Ook hoog in de lijsten stonden Roger Clover en Johnny Rodriguez En dan heb ik het natuurlijk over de top 100 van dat jaar het nummer niet. De tekst, Guus komt naar huis, want de koeien staan op springen. kan bijna iedereen meezingen. Alexander Curly stond er in 1975 hoog mee in de Nederlandse hitlijsten. Ook Nico Haken en Reinhard Meij stonden hoog in die lijst. Guus komt naar huis, want de koeien staan op springen. De varkens met een vreten en het hooi met van het land. Gus, kom naar huis, want daar hebben we een rare ding Dit kan toch zo niet doorgaan, Guus, wat is er aan de hand? Guus Utenwaard is een week of wat geleden Toen hij terugkwam met de trekker na het hooien van het land Met een behoorlijk flinke vaart tegen de koeienstal gereden Zien trekker toten los en zien kop in het verband nou kan een boer niet zonder trekker, dus een nieuwe mos Het komen De schoenendoos werd omgekeerd, het kapitaal geteld En op zaterdag werd Guus de buus naar Rotterdam genomen En inzien binnen had Guus een flinke boerentiet met geld Guus Newton waard het zich nooit in een stad begeven Hij kent alleen het dorp, het land de oude boerderij die uit het vroeger zei, dat is waar De wilde wijven leven, die worden stuver met naar boven gaan voor de vrije rij Daar kreeg je grote pusten van, want al die wijven, nu de steden, leven daar in zonde en die gaan nooit naar de kerk. Alleen aan grote feesten, orgies en excessen deden. Ja, de duvel in de steden, net daar flink waar overwerk. werk. Gus, kom naar huis, want de koeien staan op spring. De varkens met een vreten en het hooi met van het land. Gus, kom naar huis, want daar hebben een rare ding. Dit kan toch zo niet, doch aan Gus, wat is er aan de hand? Gus Uttenberg liep daar constant aan te denken. Toen ergens in de binnenstad een struisje tot hem zei. Ga je mee klitvaars een lekker neutjes schenken Daar komen enkelte mensen met manieren zoals jij Huizen Constans geeft je een kans schat kom je lekker mee naar boven En Guus dacht als pastoor het wist dan kom ik in de hel Die blote billen naakte wieven Guus die kon het niet geloven Dit had de waard nog nooit ervaard maar Guus had het nu wel Gus, kom naar huis, want de koeien staan op spring De varkens met een vreten en het hooi met van het land Guus, kom naar huis, want daar gebeurt een een ding Dit kan toch zo niet doorgaan, Guus, wat is er aan de hand? Guus, waard, kreeg de smaak nu goed te bakken En kocht geen grote trekker, maar een snel Amerikaan daar scheurt hij mee naar Rotterdam om flink daardoor te zakken. Met alleen de wilde wijven, maar zijn koeien laat hij staan. Het hele dorp handen over Utenweert en zijn manieren. En pastoor nou die Utenweert, die komt vast in de hel. Maar Groes vergaat zijn boerderij, het land en al zijn dieren. En spandeerde heel zijn schoenen. aan het wilde wijven spel.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 Kom naar huis, want daar hebben we een reddering. Dit kan toch zo niet hangen, dus wat is er aan de hand? Triple Play. Songs waar de nostalgie van drijft... Ze noemen me Foxy Fox trot. Wrijf de dansvloer even op. Want als de band begint te spelen, nou dan hou ik nooit meer op. Dan begint mijn bloed te kriepelen en mijn benen staan niet stil. Is hier soms een mooi meisje dat even dansen met me wil. Al oh, Foxy Fox trot, met je elastieke benen. Die wil elke avond naar het dancing toe.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 Ja, ze dans ik heel mijn leven in elke disco, cake of zaal. Ik hoop nog één ding te beleven dat ik de honderd nog eens haal. Dan zal het dansen van zo'n trot niet zo 1, 2, 3 meer gaan. Maar dan dans ik wel een Engels walsje met mijn eigen Sjaan. Al oh, Foxy met je elastieke benen. Die wil elke avond naar het dancing toe. Zeg, jongeman, wat vind je meisje verleden. Wil met haar swingen, want ik ben nog lang niet moe En wil je vrijer dan niet even met je dansen Dan roep ik, quick, quick, slow, want Foxy grijpt je kansen Oh, Foxy, Fox, trot met je elastieke benen Die wil elke avond naar het dancing toe ja, een maanskamer. <laughs> oh. En wil je vrijer dan niet even met je dansen? Dan roep ik quip ik hoop op zich zijn kansen. Op Foxy Fox, trot met je elastieke veenje. Die wil elke avond daar het dancing toe. Die wil elke avond daar het dancing toe. Die wil elke avond...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 Ik hou nog meer van jou, als toen die dag. Ik weet nog goed, hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg, die voor ons lag. Een weg, waarvan je soms de hand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon.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 Weer een dag als toen, waarop ze zijn. Jij bent mijn leven, sta aan mijn zij. En wat, wat er ook gebeuren mag. Ik hou nooit meer van jou, als toen die dag. Verdriet en geluk zijn aan elke tijd verbonden. Die een snelle trein vaart en sneller. Langs ons gesuis, nog steeds helende tijden alle wonden. Al denk ik vaak aan de dag dat ik leefde in jouw huis. Nee, geen enkel uur is er dat ik berouw. Al geldt voor mij als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou.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 Wat er ook gebeuren mag Ik hou nog meer van jou Als toen die dag. Disco komt voort uit het woord discotheek Een plaats waar mensen heen kunnen gaan om te dansen en te feesten Dat kon in 1975 prima Op de tonen van Bo Hennen, Donna Summer en Dooley Silverspoon. Oh. Toplay, toppers van toen. Play. Triple play! Stand By Your Man is het meest succesvolle nummer uit de carrière van Tammy Wynette. Het bereikte nummer 1 in de country-hitlijst in 1975.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 Just a man, stand by your man. Give him two arms to cling to, and something warm to come to when nights are cold and lonely. One of These Nights werd geïnspireerd door de solmuziek waar Glenn Frey naar luisterde toen hij het op de piano begon te schrijven. De Eagles scoorden er een nummer 1 in mee. <middels> Is een van die break-up nummers waar het meisje verder is gegaan, maar de man heeft moeite om te accepteren dat het voorbij is. Freddy Fender. If he brings you happiness Then I wish you both the best It's your happiness that matters most of all But if he ever breaks your heart If the teardrop ever starts I'll be there before the next teardrop falls Ik de verdad y te da felicidad, te deseo lo más bueno Ik los dos, pero si te hace llorar, a mí me puedes hablar. Estaré contigo cuando Triste está. I'll be there Anytime You need me By your side To drive Away Every tear dry.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 In 1975 waren de chansons ook populair en vonden we terug in de hitlijsten. Dave, Joe Dassin en Alain Barriere waren de zangers die toen zeer populair waren. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchons sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne.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 Où de l'été Klassiekers. Joey Deiser, pseudoniem van Josje Duister van Stelten, is een Nederlandse zangeres. Ze is enkel bekend van de hit 100 Years uit 1975. The other day I felt so young. But now you made me years. If you turn round Look what you've done You'll see my eyes You'll see my tears My friends all say Don't cry too long There is another love to come They may be right They may be But still I love you, hear my song You disappeared without goodbye Knowing so well, you made me cry But troubles you could never face So you just left an empty place My friends all say Don't cry